2 uur. Het NOS Journaal. Gert de Kluk. Sibrand van Haarsma-Buma is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Dat is de uitkomst van de Mag je, Boer in Den Haag. Een verrassende uitkomst, hè? in één keer gekozen. Ja, vooral dat het in één keer gekozen is. Er werd toch rekening mee gehouden dat er twee stemrondes nodig zouden zijn. Dat is niet het geval. Van Haarsma-Buma heeft in één ronde meer dan 50 van de stemmen gekregen. En dat betekent dus dat er geen tweede ronde nodig is... en dat Buma de nieuwe lijsttrekker is van het CDA. Uh, Buma is al vanaf uh, 2002 lid van de Tweede Kamer. En vanaf uh, oktober 2010 is hij uh, fractievoorzitter van het CDA. En hij staat bekend als uh, betrouwbaar en degelijk. Uh, hij werd de laatste week vooral op de hielen gezeten door Mona Keizer. Uh, zij was een onbekend gezicht binnen het CDA. Wethouder in Purmerend. In de peilingen deed zij het erg goed, maar zij bleef dus onder de 50 procent. En ook de andere kandidaten, Henk Bleker, Lisbeth Spies, Marcel Wintels en Madeleine van Torenburg... bleven daar dus ver onder en hebben het niet gehaald. Later vanmiddag wordt de nieuwe CDA-lijsttrekker gepresenteerd... op het CDA-partijbureau hier in Den Haag. even Boer in Den Haag, Dankjewel. In Beieren is de Duitse bariton Dietrich Fischer Dieskau overleden. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. Dieskau was een van de belangrijkste zangers van de 20e eeuw. Hij excelleerde in het romantische lied en trad op in opera's en oratoria. Hij was ook muziekpedagoog en schrijver. Beroemd waren onder meer Disco's uitvoeringen van de liederencyclus... die winterreizen van Frans Schubert. En bijvoorbeeld van Robert Schumann in Wunderschönen Monat Mai. Wel Schumann, maar volgens mij niet die fischer disco Die houdt u te goed voor later. Een jaarlijks terugkerende beeldententoonstelling in Zuid-Limburg... gaat dit jaar niet door uit angst voor diefstal. De organisatie vreest dat de 100 beelden niet veilig zijn... vanwege de vele koperdiefstallen van de afgelopen tijd. Volgens de organisator hebben de beelden een gezamenlijke waarde van anderhalf miljoen. Verzekeren is te duur en ook beveiligen is geen optie. Qua beveiliging kan je het ook niet meer goed doen. want Normaal gesproken fundeerden wij die sokkels en de beelden vast op de sokkels. Dus dan was het iets moeilijker, maar goed... Hadden we hadden blijkbaar iets ontdekt waardoor we ze toch kunnen stelen. De expositie zou voor de vijftiende keer worden gehouden... in de tuinen van twee Limburgse kastelen. De Noord-Hollandse politie heeft op een camping in Landsmeer... bij Zaanstad een dode vrouw gevonden. Ze was daar begraven. De vondst werd gisteren gedaan en vandaag bekendgemaakt. De politie vermoedt dat het slachtoffer een 21-jarige Poolse vrouw is... die sinds 2002 wordt vermist. De politie begon woensdag met de zoekactie op Camping in Rietveen. Het gebeurde na een tip van een Engelse vrouw... die in verband met de verdwijning maandag in Engeland was opgepakt. Ook een Britse man uit Birmingham is in verband met de zaak gearresteerd. Ze worden ervan verdacht de vrouw in Landsmeer te hebben omgebracht. De Nederlandse politie heeft om hun uitlevering gevraagd. Het weer af en toe zon, vanmiddag ook kans op regen... met misschien ook wel onweer. Temperatuur loopt uit 1 van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Morgen verandert te weinig, het wordt wel iets warmer. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met een a 2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Er stad tussen Meersen en Maastricht, drie kilometer. E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Morgen is er iemand dankbaar voor wat ik in gein doe. Voor wat ik in Sneek doe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 Welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om de uitzending hierbij te wonen. Met Janine hennes plasraat van de VVD over het leven zonder de PVV. Staatssecretaris Bleker heeft misschien iets te vroeg gejuicht over een convenant over ritueel slachten. Want de Joodse en de islamitische gemeenschap dreigen daar niet mee in te stemmen. Jessica Doerlacher, die hoort u over de film De Dictator en over de pornografische roman 50 tinten grijs. Karel Smouter en Oer Hilderim over voetballers die eenmaal in Oranje hebben gespeeld. Beter therapie dan Botox, een debat zo direct. Tussen psychiater Bram Bakker en cosmetisch arts Robert Schumacher. En politicoloog Gerard Dosterij over de nieuwe CDA. Lijsttrekker Sibrand van Haarsma Buma. Barbara Barend over de sport. De column van Justus van Oel, Brouwse met Jurka Jansen. Veel satire en veel live muziek. Dit keer Ellen ten Damme. De zon. Die vrijdagmiddag op radio. U krijgt haar nog zeker viermaal te horen in deze uitzending. U kunt natuurlijk ook reageren op alles wat u hoort. U kunt ons twitteren, hashtag VML. En sterker nog, u kunt ons bekijken via de website... vrijdagmiddaglive.avro.nl Hij was er vrijwel uit, staatssecretaris Henk Bleker. Hij kondigde dinsdag aan bij Knevelen van de Brink... een convenant over ritueel slachten... Misschien iets te snel, zo blijkt, want rond dat convenant is een klein relletje aan het ontstaan. De betrokken Joodse en Islamitische partijen namelijk, weigeren het document te tekenen... zolang de samenstelling van de commissie die het convenant moet toetsen... niet veranderd wordt. Ronnie IJsselman, voorzitter van de Joodse gemeente Amsterdam... een van de onderhandelaars ook rond het convenant. Welkom. Dank u wel. En u hoorde uh, Jessica Dürerlager, die zit ook hier aan tafel... Uh, Jessica, jij, jij komt uit een Joods gezin, uh, ritueel slachten. Uh... Nou, ik kom uit een zeer a-religieus gezin, dus ik, ik ben wel min of meer Joods. Maar... Jullie eten niet koosje? Het enige wat wij niet eten is varken. Dat wel. En de ritueel slachten, uh, zeg je dat moet kunnen of uh, dierenleed is erger? Nou, weet je, dierenleed is, is natuurlijk overal. En er is een enorme bio-industrie die dierenleed al sowieso ongelooflijk uh, in de praktijk brengt. Dus dan kan het ritueel dat er, slachten er ook nog wel. is zo'n klein percentage van het, het slachten aan zich. dat ik denk dat ik het eigenlijk een beetje onzin vind om daar je helemaal gek van te maken. Ronnie Iijsman, voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam. Uh, u bent betrokken bij dat convenant. Wat, wat, wat is precies het probleem waarom u zegt. nou, we weten nog niet of we ermee instemmen? Er nou, is een aantal problemen, inhoudelijk van aard, euh, euh, waar we nog niet helemaal uit zijn. Maar het probleem wat vanaf aanvang al speelde, was de samenstelling van de commissie. Althans, de commissie die beoogd euh, zou worden ingesteld om advies te geven... <coughs> aan, de, aan de partners in, in het convenant. En ja, die samenstelling van die commissie, die deugt niet. Want? Waarom niet? Nou, die, die, is, die is niet... Uh, kijk, zo'n commissie moet uh, onpartijdig zijn... en ook de schijn van, van, van partijdigheid uh, natuurlijk niet hebben... En daar ja, zijn drie mensen in betrokken die zich vorig jaar bij de hele discussie. dusdanig prominent en uh, zeg maar voor het wetsvoorstelteam hebben uitgelaten. dat die, wat ons betreft, niet het vertrouwen hebben. Dus voor het wetsvoorstelteam, dus ja, tegen ritueel slachten? Tegen het ritueel slachten. En ja, nu de, zeg maar de Eerste Kamer een belangrijke stok heeft gestoken voor het wetsvoorstelteam. Uh, zijn wij, uh, en dat waren we ook altijd, bereid om in een onderhandelingsmodus te komen. Maar dan is zo'n aan die commissie wordt best wel wat waarde gehecht. en je moet dingen gaan onderzoeken die van belang zijn. Ja, dan Want die, die commissie moet gaan kijken of dat wat in het convenant is afgesproken... of dat goed wordt uitgevoerd. Enerzijds, Anderzijds moeten ze ook dingen gaan onderzoeken... die in het convenant een rol gaan spelen. Dus de technische zaken. Ja. Bijvoorbeeld... Even, even over wat er nou precies in het convenant staat uh, gaan spreken. Het ministerie zegt, ja, uh, dat kan wezen dat er mensen in zitten... die tegen ritueel ritueelslachten uh, zijn, maar het zit er ook in, die voor zijn. Nou, dus we uh, hebben uh, alle partijen. Nou, Allereerst uh, is, is de voorzitter die een belangrijke rol speelt... Uh, speelt is meneer Hellebrekers, en een hele aardige man. Uh, maar hij is voorzitter van de... Koninkstensmaat bij voor de dierengeneeskunde. En die, hij heeft zelfs meegedaan aan het promotiefilmpje van de Partij voor de Dieren. Hij is uitgesproken tegenstander van ritueel slachting. Uitgesproken tegenstander. En omdat hij voorzitter is, zegt u, dan geeft dat nog meer nou, gewicht? Nee, het, is, het is niet logisch om, om, om een, als je naar een evenwichtige samenstelling van de commissie zoekt... juist dit soort mensen het in te zetten. Een andere is meneer professor Lamboy van de Universiteit Wageningen. Daar hebben we zelfs mee in de rechtszaal gestaan. Nou, dan is dat niet iemand die je in zo'n commissie zet. Hmm. En, wat staat er in het convenant? Er staat heel veel in het convenant. Maar het gaat erom dat er een goede balans wordt gevonden... tussen uh, zeg maar het recht uh, van, de, uh, van de organisaties, van de geloofsgemeenschappen... om blijven uh, te mogen slachten. Onverdoofd te slachten. om bedwelmd te mogen slachten. Uh, dat is de uitgangspunt, dat is de premisse. Dat is uh, het grondwettelijk uh, recht wat we blijven houden. Mid, neem ik aan. En dan in dat kader wordt, moeten wij zorgen... voor de, de best optimale mogelijke omstandigheden die dierenwelzijn... Zoals? Nou, bijvoorbeeld met een uiterst scherp mes uh, snijden. Op de goede plek snijden. Uh, zo min mogelijk bij de aanvoer van het dier uh, onrust. Hm. Uh, eventuele uh, fixatie van het dier in, in een apparaat moet, moet rustig gaan. Nou, en, en, en ook en, ik begreep dat als een dier na een halve minuut... toch nog bij bewustzijn zou zijn, dat het alsnog verdoofd zou worden. Maar dat is één van of... de punten die we zouden kunnen gaan regelen... in het Covenant, die onderwerp zijn van discussie. Dat als men dus uh, kan peilen, en hoe we dat gaan peilen is ook... Natuurlijk onder onderdeel van een discussie. Uh, dat een dier na 30 seconden nog bij bewustzijn is. Dat hij dan nog wordt afgeschoten op de normale wijze. Dan niet meer voor de kosher of de halal consumptie ja. beschikbaar is. Maar dan zeg maar het dierenleed uh, niet verder zou, zou zijn. Dus overigens, het, ja. overigens, dat komt bij ons eigenlijk nooit voor. Hm. Wij merken daar helemaal niets van. Het diers is binnen een aantal seconden buiten. Dus dat zal zijn. dan vrijwel niet nodig zijn. Nee, een goed uitgevoerde rituele slag kan zich meten met een goed uitgevoerde industriële slag. Behalve u zitten, er, uh, zitten ook de moslimorganisaties, de staatssecretaris en de slachters uh, aan tafel. Hè? Ja. Hoe kijken die aan tegen de samenstelling van de commissie? Uh, de derde partij... De staatssecretaris die... is voor natuurlijk, maar de ja, andere daar, twee? Ik heb met de vertegenwoordigers van de CMO gesproken. Dat zijn de Marokkanen. Die vertegenwoordigen de islamieten hier in deze discussie en die, zijn, die sluiten zich bij ons aan en die uh, achter de samenstelling ook dermate onsamenhangend en niet evenwichtig. We zijn het met u eens. Ja, zo kan je ja. dat ook zeggen. Ja. En, maar, maar wat als u het akkoord of het convenant niet tekent... Ja, de Eerste Kamer is aan zet, daar is de, de motieschrijver... Uh, moet ja, want dat is in de, de Tweede geval. Kamer is het verbod op ritueel slachten aangenomen. De Eerste ja. Kamer zei, probeer uh, een compromis, een convenant te bereiken. Nou, de Eerste Kamer heeft, een, heeft een, een motie aangenomen... waar helemaal niets heel wordt gelaten van het wetsvoorstel team. Mm -hmm. um, dus die, die, die heeft de staatssecretaris weer teruggestuurd. Maar wat nu als dat convenant er niet komt? Nou, de staatssecretaris heeft natuurlijk zelf bevoegdheden om dingen eenzijdig op te gaan leggen. Ja, en dat zou betekenen dat we natuurlijk in een... In een in een crisismodus uh, tegen tegenover elkaar komen te staan. Dat willen we natuurlijk vermijden. Dus ik hoop ja, op... Of dat er gezegd wordt, ja, jullie zijn er niet in geslaagd... een compromis te bereiken, dus dan geldt dat verbod... wat de meerderheid van de Tweede Kamer wil. Nee, want de Eerste Kamer, uh, daar komt het niet door. Dan is het ook geen wet. Dus... Misschien wel als u er niet in slaagt om de convenant te breken. Ja, maar dat zou natuurlijk vreemd zijn. Als we de inhoud van de convenant eens kunnen worden... alleen de commissie die de wetenschap die moet, moet gaan adviseren... Mm -hmm. zeg maar niet uh, evenwichtig zou zijn samengesteld. Dus ik verwacht en ik hoop dat dat alsnog wordt geregeld. Ja. Ja, de staatssecretaris Bleker was er heel positief over. Want die zei dinsdag uh, op tv van Jorden... er zijn nog maar een paar hobbeltjes die genomen moeten worden... en dat gaat lukken. Nou, als hij positief is, heb, heb ik geen enkele reden om uh, dat af te zwakken. Dus dan ben ik dat ook. Ja, maar u, u wil... Uh, hoeveel is het? Drie van de vier commerciële leden vervangen? Nou ja, ik, we hebben het, het zijn mensen die in het voortraject... gewoon zich heel stellig hebben uitgelaten. Meegedaan hebben aan, zoals ik al zei... de promotiefilms van de Partij voor de Dieren. Het is niet logisch en ook eigenlijk behoorlijk onwenselijk... als die mensen onderdeel worden van deze commissie. Dus ik acht dat eigenlijk niet mogelijk. Wie zou, het wel, wie, wie zou er wel in moeten ja, dat zitten? Is, dat is een andere discussie. Kijk, Het vervelende is als je een overeenkomst aangaat... wat zo'n convenant is, dat je hangen aan die overeenkomst... en het maken daarvan al de commissie samenstelt... instelt en zelfs de commissie al laat gaan werken. Dat is natuurlijk... Dat is wat er nu al gebeurt, bedoelt ja, u? behoorlijk opportunistisch. Als ik me de staatssecretaris gaat iets te hard? Ja, hij loopt drie uh, uh, maten voor de muziek uit... Waarom denkt u dat hij dat, dat, hij dat doet? Nou, om, om u hij... onder druk te zetten? Of? Nee, Ik denk dat hij uh, zijn toezegging aan de Eerste Kamer om snel met, met een convenant te komen, dat hij die uh, wil uitvoeren. Maar ja, dat is natuurlijk, uh, hoe, dit speelt natuurlijk al zo lang. Die ene of die tweede maand kan er ook wel bij. Het moet gewoon een evenwichtig stuk komen waar iedereen met goed gevoel zijn handtekening onder kan zetten. Ja, het is, uh, Jessica Durlinger, jij zei van ja, het is zo'n klein percentage als je het over ritueel slacht hebt dat je eigenlijk niet goed de commotie rondom het onderwerp begrijpt. Nou, nee, ik, ik, ik begrijp het wel. Dat is niet zo. Maar ik, ik, ik, ja, ritueel slachten is um, inderdaad een heel klein onderdeel. En er gaat ongelooflijk veel fout in het gewone slachten. En dat leed, dat wordt volgens mij makkelijk weggestreefd... met het minimale seconde leed tijdens een rituele slacht. Maar zou je daar niet en-en en in allebei de gevallen dat leed moeten beschrijven? Ja, ja, natuurlijk is dat zo. Ja. Maar kijk, ritueel slachten heeft voor heel veel mensen een ongelofelijke betekenis. En, en ik vind ook eigenlijk het wijden van voedsel wat daarachter zit, ook wel heel veel waard. Ik bedoel, daar hm. moet je ook over kunnen nadenken. Ja, ja dat, dat, dat vindt u, meneer IJzerman natuurlijk ook. Kan er een moment komen dat u zegt van ja, nou ja, als het zo verder gaat, dan trekken we ons weer terug uit uh, dit, dit convenant? Ja, je... Ik denk dat je er alles aan moet doen om dat convenant tot stand te laten komen. Linksom, dan wel rechtsom. En aan ons zal dat niet liggen. We gaan kijken of dat snel gebeurt of niet. Of dat misschien nog heel lang verder uh, brodelt. We gaan zo direct doorpraten met Jessica Doerlach. U hoorde haar, die voor ons De Dictator zag. De nieuwe film van Sacha Baron Cohen. En de erotische bestseller 50 20 Grijs heeft gelezen. Maar eerst gaan we luisteren. Muziek, Ellen Tendamme. Dan nog zo moe. Ik leef als schaapje tussen schapen en niets doet er echt iets toe. Er zit niets anders op dan jij. Jij zet de klokken stil. Dus wist mij uit en maak me vrij, want dat is. Wat ik wil Als ik zo lang heb gestreden Waarom voer ik dan nog strijd Ik heb geen tijd voor het verleden Voor nieuwe tijden geen tijd Er zit niets anders op dan jij hij zet de klokken stil. Dus wis mij uit en maak me vrij. Want dat is wat ik wil. Ten Damme. Er zit niets anders op dan jij van haar nieuwste cd, Het regende zon. En wil je die graag hebben en zou je daar, uh, die ook nog heel graag voor niets willen hebben... dan kan dat namelijk als je onze Facebookpagina liked. De vrijdagmiddag Live pagina. Want onder de mensen die dat doen, gaan wij er een verloten. Dus uh, gewoon onze Facebookpagina even liken. De gastresident van deze week... Yeah, yeah, yeah. Jessica Dublacher. Yeah! En nog steeds aan tafel Ronnie IJzerman. Ook cultuurlief hebben we, meneer IJzerman? Absoluut. Van? Nou, van alles en nog wat. Breed. Muziek, muziek. Klassiek, pop, punk, uh, funk? Ja, zoiets. <laughs> Echt <Ja, nee>, nee, hoor. <laughs> uh, Hou zo. Donna Summer, gisteren overleden, dat was toch wel... Oh, was dat een van nu... Uh, ja, uh, in de buik in de jaren 70. Ja? ja, Daar heeft u op staan disco. Absoluut. Kijk aan, Donna Summer ook een uh, ja, favoriet van jou, Jessica? Nou, favoriet, maar wel mooi. Wel ja. mooi. Uh, we gaan het uh, uh, hebben over de film, over een boek. Maar eerst even van, uh, een nieuwtje. Jouw vorige roman, De Held, is genomineerd voor de Gouden Strop... gaat verfilmd worden? Nou, daar zijn we mee bezig. Ja, het oh, is dat nog gaat. niet helemaal... Uh... Nou ja, er zijn contracten gaande en zo, maar er is nog geen geld. Dus we zijn nog wel helemaal in een Detail. zeer pre-stadium. Ja, maar hoe, hoe groot schat je de kans? Nou ja, de wil is zo groot. Er moet echt gewoon gebeuren. En je hebt al uh, namen voor regie? Nee, ik, ik heb een... Uh, in ieder geval producenten heb ik. En uh, dat is uh, Rachel van Bommel. Van uh, Independent Films gaat het uh, onder andere produceren. Mirjam Wertheim. -hmm. Uh, in Amerika. En um, er is een kansje dat Beumer het gaat uh, regisseren. Kijk aan. Mag ik nog helemaal, ja, dat mag ik eigenlijk nog niet helemaal zeggen. Maar het is gebeurd. Het, het is, het is ge gebeurd. <laughs> het is gebeurd. Antoinette Beumer. ja. Nou, we zullen zien of het inderdaad rondkomt. Uh, ja. Veel succes daarbij, bij die pogingen. Dank je. Uh, de, de, de film van Sacha Baron Cohen, Daar gaan we het over hebben. De Dictator en een boek. Laten we met het boek beginnen. 50 kleuren grijs, van ja. e. L. James, een Britse auteur. Enorme bestseller in Amerika. Ja, en ook inmiddels hier al. Dus het oh ja? Is, ja het, het is zo'n grappig uh, fenomeen ook. Dat het is helemaal van het internet is het begonnen. Het is ja. helemaal als e book begonnen. En, het was, uh, was eigenlijk alleen uh, via internet te krijgen in het begin. Ja. Waar gaat het over? Wat is het verhaal? Nou, het verhaal is buitengewoon hoogstaand. Um, we hebben een meisje, een soort assenpoesterverhaal. Is het eigenlijk. Een heel erg onschuldig meisje. Maagd ook nog. Uh, Studenten literatuur. Een uh, helemaal gek van Tess en Durbervils. Um, van wie? Uh, Tess. De film Tess. Oh, de fi ja, okay, ja. Nou, die, dat is oorspronkelijk van een uh, Engels boek. Yeah. Nou, daar is ze gek van. En dat zit ook vol met uh, vernederen, slaan, niet slaan, uh, onderdrukking en, en ook weer surrendering, overgave. Nou, dat boek wat we nu hebben, dat gaat daar eigenlijk ook over. Dus zij uh, gaat iemand interviewen. Een uh, hele rijke, hele knappe man. Het is echt, Je kunt geen cliché verzinnen of het zit erin. Um, hij is niet normaal rijk, maar hij is ook nog heel goed. Want hij zorgt voor de armen in, in verre landen. En de honger wil hij bestrijden en heeft natuurlijk een dark past. Dus een, een zwart verleden, maar dat komen we natuurlijk niet achter in het begin. Dan ga ik ook niet verraden. En... Um, zij, er is een direct grote spanning. Maar goed, in een normaal boek is er dan grote spanning... en dan gebeurt er op een gegeven moment iets. Maar hmm. hier gaat het vrijwel direct los. In welke zin? Nou, het is eigenlijk alleen maar seks. En, en dan ook nog en, SM, sadomasochistisch? Nou, nee, dat gaat, daar gaat het op uitkomen. Want hij, uh, de spanning is niet te snijden. Wordt, meteen is er dan de daad. Enzo, en vervolgens moet zij een contract ondertekenen. Ah. En, uh, nou ja, goed... Ik wil geloven dat ze dat ontwikkelt naar die dingen. Maar, maar begrijp jij dan, als dat, als dat zo'n verhaal is, als dat zo expliciet is... als het ook niet zo origineel is, begrijp ik uit je woorden... dat het zo'n bestseller is? Nou ja, het, het, ik vind het een beetje angstaanjagend dat het zo'n bestel is. Want? Enerzijds, nou ja, omdat het zo'n ontzettend ver, vergane fantasie is. Hem, tegelijkertijd is dat misschien ook weer waar Ellen net over zong: ik wil vrij zijn. Het, het is ook wel weer iets moois, zit erin. Want uiteindelijk zit de bevrijding in het durven, mits het goed is afgesproken. Als het om het, SM gaat. Ja, als ze het, ja, het durven overgeven, het durven onderdrukken in, in een bepaalde setting. Maar ze noemen het, geloof ik, eh, ja, ook een door. moederporno. Ik bedoel, dus zit er nee, Het is waar... de opvolger van Twilight, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk eigenlijk, is dat adolescenten uh, erotiek. Dus het gaat helemaal nergens anders over dan het streven naar die kus en, dat, en, die, en die blik van de, van de, de master. Want nee. dat is hij, hè, in die, in die, die, die Dracula-achtige prachtfiguur. Mm die dan Robert Pattinson speelt in Twilight. Is natuurlijk ja, okay, uiteindelijk... met mijn maar seks. oké, okay, dat, dat is universeel van alle tijden van iedereen en noem maar op. Maar SM, bondage, eh, noem ja, al dat dat soort zaken maar op. Ja, dat is toch namelijk, uh, nou zeker in Amerika, zeer... zeer uh, Populair. Nou, nee, niet populair, maar verborgen. Iets wat en chockerend voor heel veel mensen. En, en steeds en, populairder blijkbaar. En heel erg populair. Als je de filmpjes op YouTube kijkt van die nee, Is een man bent u verbaasd als u dit hoort? waarover? Nee, normaal niet. U wist al nee. dat SM nee, nee, nee. zo populair was. Absoluut. Nee, maar ik, heb, ik, heb wat, want ik wist dat ik hier zo zit. Ik heb even wat gekeken aan recensies. Ja. Het is zo'n boek wat iedereen moet hebben gelezen... om te vervolgens te zeggen, het was niks. Nou ja, het is ook echt niks. Ja, Oké. Okay. Weet je wat? <lacht> Jessica, we moeten het ook nog over de film hebben, dus laat laten ja. we het daarbij. Okay. De dictator, Sacha Brown Cohen. Je hebt hem gezien, hè? Ja. Nou, ik heb natuurlijk wel heel veel keren heel erg hard moeten lachen. En hij maakt overal gehakt van. Dus het is, het is ook heel ingewikkeld wat hij nou eigenlijk vindt. He, want is, hij speelt een uh, midden-Europese uh, dictator. Nou, een soort kaddafi over de top. Ja, een totale kaddafi over de top. Maar ook een Saddam. En, en, maar is een heel klein landje zit hij. En um, hij wordt uh, door zijn directe metgezel... Wordt hij, uh, uh, uh, uh, Eigenlijk kalt gesteld en een, en, een, uh, en een dubbel wordt voor hem in de plaats gezet. Maar en er zit kalt... een maatschappijkritiek in, in dat verhaal? Nou ja, ja, dat moet het zijn. Ja, hij, hij heeft maatschappijkritiek op het uh, Midden-Oosterse uh, onderdrukkingsdenken. Um, en, ja, en dat het, iedereen... moet het zijn, zeg je, maar is het het ook? Komt nou ja, het, het, is daarvoor te, uh, het gaat te veel alle kanten op. Het is, het is ook een, een kritiek op de, het fenomeen democratie, bijvoorbeeld. Er het is wel heel breed. Ja, het is heel ja. breed. Um, want in, onder het mom van democratie... zegt hij dan in een uh, grote eindspeech... kan er ook van alles. Waarom nemen we geen democratie, zegt hij dan. Ja. Of waarom nemen we geen dictatuur. Het, het, is, het, is, heel, um, het is heel wisselend. Sommige wat recensenten vindt. zeiden door de, de, de, de vele en vaak ook platte humor... Uh, uh, sneeuwt die maatschappijkritiek voor zover die erin zit eigenlijk onder. Um, ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar het, het, is, het is tegelijkertijd te leuk en te Toch licht om, om het verder... Ja, Meneer ijsman kneek ja, u heeft hem gezien? Mijn zoon heeft hem gisteravond gezien. En? Ezra, Ja, die doet eindexamen, die heeft dus alle tijd. En dus die, die is uh, hoe oud? Die is 17 ja. en die is gisteravond geweest en die kwam uh, uh, middernacht Verlicht. thuis. En die vond het geweldig, <laughs> hilarisch. Ja. Uh, ja. Ja, het die... is hilarisch, het ja. is hilarisch, het is alle kanten hilarisch. Voor alle leeftijden ook. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik denk dat je... Als je eigenlijk toch niet heel... Nee, het is voor hele jonge kinderen eigenlijk niet te begrijpen. Nee, want? Maar, maar wel geestig. Omdat het een persiflage is op allerlei types die ze misschien niet kennen? Ja, dat is het wel, maar hm. het, dat maakt ook niet uit. Want dan is er genoeg te genieten nog. Oké, okay, nou, nou goed. De, de, de film de Dictator, hij draait sinds gisteren in de bioscopen. En het boek 50 Tinten Grijs van El James ligt vanaf volgende week ook in de boekwinkels. Ik dank Jessica Doelager voor de recensie. En Ronnie IJsman, veel Graag succes dan. met het uh, doorgaan Graag met dan. het convenant. Zodra, uh, Janine, het... applaus, dat mag. Zodra, vvd kamerlid Janine Hennis Plasgaard. Maar nu eerst. De rubriek met een discussie. Ja, dames en heren, luisteraars. Een discussie. Wat is hemelvaart? Drie mensen hebben we aan tafel: Bobby Huig, Els de Klophamer en Eddy. Eddy hoe? Uh, nee hoor, gewoon Eddy. Uh, Eddy e Oksels. Oksels. Zo is het. Eddy Oksels. Dat zeg ik toch? Dat zeg je inderdaad. Welkom, Eddy. Eddy Oksels. Dames en heren, applaus voor Eddy Oksels. Eddy Oksels, dank u wel. Nee. Even voor mij geen applaus. U was? Bobby, Bobby Huig. Dames en heren, een applaus voor Bobby Huig. Ja. ja. Oh, Eddy Oksels, dank u wel. Dank u ja. wel Bobby Sorry. Als u toch introduceert. Ja, dan wat? Nou, dan kunt u mij natuurlijk in één moeite door meenemen. En dat zou zijn waarom? Omdat u mij als gast heeft uitgenodigd. Is dat zo? Oh ja, nou zie ik het ook in de papieren staan. Uh, Els was het. Dat klopt. Dat mag ik hopen, want dat staat hier. Anders heb ik straks verstrond aan de knikken met de redactie. Dat is een zootje. Daar wil ik het nou niet over uitweiden. Maar godsallemachtig, wat een armoede is dat. Dus uh, u was? Els de Klophamer. Oh ja, nou zie ik het hier staan. De minst interessante van het hele stel. Klopt dat? Jazeker. Goed, nou even erbij blijven. Nou. Wat betekent hemelvaartsdag? Voor ons in dit moderne tijdsgevecht, Zoals we hier samen zitten. Met onze problemen. Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ga echt door de modder momenteel. Ik zie het echt niet meer als ik eerlijk ben. Mijn kop doet pijn. Mijn neus jeukt. Heb ik dat alleen? Uh, we waren uitgenodigd. Ja, ik ben niet gek. Natuurlijk waren jullie uitgenodigd. Ik ga hier een beetje aan tafel zitten met onuitgenodigde gasten. Dat zou een mooie boer worden. Goed, u bent alle lid van het Bijbelgenootschap. God is zo erg. Nou, uh, zij niet hoor. Nee, ik ben pas 16 jaar aspirant lid. Dus een vrouw, hè? Oh, en, en daarom bent u het minst interessant. Jazeker. Oké, okay, de klok tikt verder. Wat betekent hemelvaartsdag voor de moderne mens? Alsjeblieft een helder antwoord, want ik voel een knappende migraine opkomen. Kijk, uh, veel mensen weten niet meer uh, wat de feestdagen betekenen. Hè? Nee. Kijk, uh, Kerst, dat, uh, dat weten ze dan nog wel. Ja. En twee dagen durende bevalling in Nazareth. In nee, Bethlehem. Waar zei ik dan? Nazareth. Ja, ik bedoel ook, eh, Bethlehem. Ja, maar dat zei je niet. Nee. He, heren, alsjeblieft. Ja. Hemelvaart. Wat ik wel weet, is dat het op een goede vrijdag allemaal misging... Ja. en dat hij een paar dagen nodig had om uit zijn coma te geraken. Pinksteren. <laughs> Dan moet je de mensen al helemaal niet meer vragen. Dat weet haast niemand. Mijn hoofd. Hemelvaart. Ja, uh, het is natuurlijk een allegorie, hè? Ja, dat zal wel, maar waarvan? Ja? Ja. Mag ik? Nee, nou, even niet. Hemelvaart, alsjeblieft. Ja, uh, toen ging hij dus uh, in zijn geheel... Ter hemel, ja. uh, waar zijn vader woont. De God. En, en, en, dat, en dat betekent? Nou ja, dat hij dus naar huis ging, hè, levend. En dat betekent? Uh, nou, een vrije dag voor iedereen. Ah! Ah! Mm. Bas Hoeflaak, Marjan Henry ja. van Loon en Pieter Bouwman. Bijna half drie. Tijd voor het NOS Journaal Gert Kluuk. Radio 1 nos Journal. Siebrand van Haarsma-Buma is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij kreeg meer dan 50 van de stemmen. De leden van de partij konden tot 12 uur hun voorkeur uitspreken... voor een van de zes kandidaat-lijsttrekkers. In de peilingen leek het te gaan om een nek-en-nek-reis... tussen van Haarsma-Buma en de Purmerense wethouder Morna Keizer en werd rekening gehouden met een tweede stemronde. Dat is dus niet nodig. Keizer kreeg 26 van de stemmen. De andere vier kandidaten, Henk Bleker, Lisbeth Spies, Marcel Wintels... en Madeleine van Torenburg, bleven onder de 10 Zonne-energie is voor het eerst goedkoper dan gewone stroom. Dat komt door de sterk gestegen energieprijzen... en de gedaalde prijs van zonnepanelen. Deze week werd bekend dat de nota van de energiebedrijven... met 160 tot 170 euro per jaar zal stijgen. Daardoor zijn consumenten volgens deskundigen... Voor het eerst goedkoper uit met zonne-energie. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie: er staan twee files. Eentje op de A2 Eindhoven, richting Maastricht, tussen Meersa Maastricht, 3 kilometer. En op de A28 Zwolle, richting Utrecht, tussen Strandhorst en Strand Nulde, 4 kilometer. Dit is radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag, welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ze maakte snel carrière binnen de VVD door geen blad voor de mond te nemen... en voor niemand bang te zijn. Als europarlementariër voorkomt ze dat Amerikanen onze bankgegevens kunnen inzien. Als Tweede Kamerlid vindt ze dat motorbendes zoals Hells Angels en Satudara... aangepakt moeten worden. Maar ze wordt door haar eigen fractie teruggefloten... als ze de weigerambtenaar wil afschaffen. U weet wel, die ambtenaar die weigert homo's te trouwen. Toch gaat ze voor een nieuwe termijn. Janine Plasgaard van de VVD, welkom. Dankjewel. Het, het was natuurlijk niet de bedoeling dat de gedoogcoalitie zou vallen... Nee. Maar nu het toch gebeurd is, is het niet ook een opluchting? Ja, weet je, dat vind ik altijd een beetje lastig. Want vijf verkiezingen in tien jaar tijd is gewoon niet in ons landsbelang. Nee, ook okay. niet. Um, dus na een uh, moment van totale razernij... Um, dacht ik ook, kom op, strijdbaar zijn op naar een liberaal Nederland. En dat, dat voelt dan ook weer als uh, ja, daar krijg je ook weer nieuwe energie van. Lucht. Maar in het landsbelang is het allemaal niet, deze chaos. Ik vraag het natuurlijk omdat uh, de, de, de VVD en dus ook u in die gedoogcoalitie en allerlei ketens vast had. He, die liepen letterlijk van, van uh, PVV naar SGP. Ja, dat ja, is toch we, fijn we dat die dat, dat. die een voorvallende gedoogpartner. En op een gegeven moment, toen de zetelverdeling voor de Eerste Kamer in beeld kwam, uh, was er natuurlijk ook ineens het spook van een junior gedoogpartner. Yeah. Um, dat heeft ons best uh, af en toe uh, uh, aan banden gelegd, maar het hoort ook wel een beetje bij Coalitieland Nederland. Maar in alle eerlijkheid, uh, we gaan nu op naar nieuwe verkiezingen. En dat mm -hmm. betekent ook weer soeverein eigen koers ja. bepalen. Ja, daar en gaan we het uitgebreid over ja. hebben, maar toch nog even terugblikken. Want uh, uh, dat moment dat Rutte bijvoorbeeld op dat SGP-congres werd toegejuicht, en zei: ja. Ja, wij verschillen eigenlijk niet zoveel. Onze partijen, moeten ja. liberalen haar toch pijn gedaan hebben. Nou, toen kromden mijn tenen wel even. Um, ik weet dat uh, Mark Rutte alle congressen afloopt, van alle partijen. En van alle jongere verenigingen. Dus dat, dat kon ik niet die overal. zozeer kwalijk nemen. Ik vond de timing wat ongelukkig. Ja, de SGP, de partij waar de vrouwen niet eens in bestuurlijke functies. Nogmaals, ik vond de timing wat ongelukkig. Op financieel-economisch terrein kunnen de partijen elkaar prima vinden. Op de immateriële thema's helemaal niet. Staan staan ja. lijnrecht tegenover elkaar. En dus had ik gekromde tenen op dat moment. Mm. En in die end was die andere gedoogpartner, de PVV, natuurlijk uh, toch onbetrouwbaar. Hè? Bedoel, ze waren het eigenlijk overal over eens, maar aan het eind. Geen handtekening onder het akkoord, toch sluit u nieuwe samenwerking niet uit met die partijen? De vraag is hoe waarschijnlijk het is. Ik bedoel, als je aan tafel zit met partijen uh, om een coalitie te vormen, dan moeten die partijen wel kunnen leveren. Geert Wilders heeft laten zien dat hij goed was voor de afspraken die wij. Twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden met z'n allen gemaakt hebben in het kader van de gedoogconstructie. Uh, dat moet ik eerlijk toegeven. De afspraken die daarin stonden werden ook nageleefd, ook door de PVV. Ja, tot het moment dat hij dus moeilijk was. toen het moment uh, kwam van het Katshuisakkoord, toen ontbrak het uh, de heer Wilders aan politieke moed. Um, en ik denk niet dat hij de politieke moed kan opbrengen om ook uh, voor de toekomst het, land, uh, uh, het huisartboekje van dit land op orde te Maar zou het niet goed zijn voor uh, al die VVD-kiezers ook die er wat moeite mee hadden met die samenwerking om te zeggen: joh, dit gaan we niet nog een keer doen? Weet u, het is, Ik vind het eigenlijk vrij arrogant om op voorhand allerlei partijen uit te sluiten. De kiezer is aan het woord. Uh, ja, maar dat die kiezer is, die kiest ja. op basis van wat u zegt. Ja, maar de kiezer, hoop ik, kijkt ook naar verkiezingsprogramma en standpunten die partijen innemen. Um, en dat betekent dat je op een gegeven moment ook het, uh, de kiezer moet durven vertrouwen en de kiezer aan het woord moet laten. Op voorhand allerlei partijen uitsluiten. Je blijft voorzichtig. Ja, maar ik, ik sluit ook de Partij voor de Dieren niet uit. En dat is ook niet erg waarschijnlijk. Nou ja, dat de Rutte noemde het een verloren stem op de PVV. Die gaat eigenlijk verder dan u. Ja, al de, nee, maar al dus de premier. Nee, en ik, daarom, ik, heb ook, ik heb over die woorden gezegd. Ook niet, daarom niet minder waar zijn woorden. Die, die uh, zijn glashelder. Ja. Mm, okay. um, maar laten we eerlijk zijn: op voorhand partijen gaan uitsluiten is onzinnig. Uiteindelijk gaat het erom: gaan partijen leveren aan de formatietafel om die coalitie te over vormen. Over die toekomst gaan we het zo hebben. En ook over uw politieke verleden. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matijs schreef nadat ze heeft gegoogeld op uw naam. Oh oh. <tied> o -oh. O -oh. Hennis gaat, Janine Hennis Plasgaard. Theatraal en extraver is de kleine Hennis. Zij heeft veel vriendinnen, doet aan hockey en tennis. In heerlijk geboren in een katholiek nest. Haar ouders scheiden snel, maar haar kindertijd is best. Haar moeder draait ieder dubbeltje om... en leert haar snel op eigen benen te staan. Janine draait daarom ieder burgertje om. Achter de McDrive als bijna. Baan. Ze loopt stage bij de Europese Commissie. In Lepland, voor het leven gevormd. Als ze op een Sovjet-flat belandt. Met kakkerlakken op de muren schreeuwen en schreeuwende tronkeletten. Gelukkig is er een waarzegster die een zonnige toekomst voorspelt. Ze ziet de politiek en heel raar een weigerambtenaar. Niet lang daarna wordt ze door Brussel gebeld. Mens sneert, ze is van het schoolplein getrokken. Dus ze ruilt haar tijger. Print voor brave rokken. Ze wordt de Brusselse queen of privacy. Ze krijgt er zelfs een staande ovatie. Daarna Den Haag, het is bijna aan de spotlight. Ze is zo flap uit, een emotionele meid. Kotsend op tv, na te veel zuivel op bibiza. Ondanks de kater blijft ze strijdbaar. Iets met een weiger ambtenaar. Alles wat hij waar zegt, ster. zij wordt waar. VVD Beauty Song gebruikt blond haar. Welkom, Janine. En een plas, gaat. plas gaat. Janine een gaat zijn een gaat. Gaat. Gaat. Gaat. Gaat. gaat de hennis hennis Susan en Matthijs en Ferke Henry van Loon u kleurt ervan? Ja, ik kleur ervan, ja. Voor zover u niet al een kleur had, ja. klopte het ook allemaal? Um, nou, wat ik in het sneltreinvaart voorbij hoorde komen, klopte het allemaal, ja. Ik ben mijn carrière begonnen bij McDonald's, dus uh, toen ik veertien was. Ja, ja, ja. En, maar u, u ja, komt toch over als een redelijk nuchter uh, politicus. En, en dan ineens is er een waarzegger en die zegt allemaal dingen. En dat... Nee, oh, dat is een heel lang verhaal. Ja, dat, dat is een oh, beetje dat een eigen. Oefen, nee, dat hoeft niet maar... nu. Dat is een gaat heel, heel, is een heel eigen. Nee, nooit. Dat is niet meer, één keer oh. gedaan toen ik in Letland woonde. er een Russische waar, waarzegger. Uh, in, in uh, Riga in de stad was. En een collega van mij zei, die moet je ontmoeten... want zij adviseert Korbachev, een heel bijzonder mens. Mm. En ik heb me daartoe laten verleiden. Ik ben het daarna ook weer vergeten. Maar later, jaren later, dacht ik... Dat is wat zij mij toen heeft uh, voorspeld. Het en toen ben ik teruggegaan in mijn verhuisdozen van mijn tijd uh, in Letland. Ben als een haast gaan zoeken naar die papieren. En vond, vond weer haar voorspellingen. En dat was, bijna, ja, dat was bijna bizar. Dus nee, ik ben helemaal niet uh, van dat soort dingen. Maar ik heb het dus één keer gedaan. De politieke ja. visie is niet gebaseerd op uh, uitlatingen van nee nee, nee, nee, helemaal niet. Het is op mij, gebaseerd eigenlijk op mijn ervaring in Letland. Even een ja. andere dingetje: dat, dat kotsen op tv in de pizza. Ja, dat je dat nou weer moet oprakelen. Maar het is, het dat is, komt het, dan naar boven, hè? De het is dat er niet is, uh, zal ik het met een netwoord zeggen, overgegeven. Daar nou, laat ik het maar even bij. Ik heb een fantastisch weekend gehad nou, met Poonz nee, op Ibiza. en ingaan en toen ja. hoorde je kortsgeluiden. Ja. U hoorde en... geluiden, inderdaad. Ja, ja. ja. dat ja. hebben ze eronder gepland. Ja, ik heb geen idee wat, wat er is uh, uh, gemonteerd. Maar waarom maar, doe je als Kamerlid mee met zo'n programma eigenlijk? Ja... We, we, uh, moet dat? Uh, van te, kijk, van te Nogmaals, je moet nooit spijt hebben van de dingen die je doet. Uh, het helpt je ook weer in uh, beslissingen in de toekomst. Ik zou het niet zo snel nog een keer doen, oh. denk ik. Maar als je wordt uitgenodigd voor een een Serieuze, maar wel een paradijs op uh, Villa Velderhof bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat, er zou een serieuze talkshow plaatsvinden. Um, dan uh, dan uh, zeg je daar niet in eerste instantie nee op. Ik zeg heel vaak nee. Hier heb ik ja op gezegd. Spijt um, dus eigenlijk. Nee, nee, oh. nee. Ja, ik had, ik had wel. Ik bedoel Henk Kamp die zei later tegen mij: had je geen cola kunnen drinken? Ja, nou, <laughs> dat had ik inderdaad beter kunnen doen. Verstandig ja. advies. Ja. Ja. Terug naar nu. Uw partij zet de handtekening onder het Koendus-akkoord. Uh, natuurlijk kritiek hè, vanuit de oppositie. Uh, slecht voor de koopkracht. Uh, we worden uitgeleverd aan Brussel, maar misschien voor u belangrijker ook kritiek uit uw achterban. Vandaag toevallig nog even naar de website van LC4 gekeken. Een VVD-lid. Ik voel me verraden door mijn partij. Niet zoals beloofd mindere uitgaven, maar veel meer belastingen. Ja. Hoe gaat u dat uitleggen? Ja, nou de precieze uitwerking van het Koenloos-akkoord volgt nog. daar zal ik, nee, maar, daar, dit zal is ik, wel nee, maar daar zal ik niet uh, nu op ingaan. Maar uh, de, uh, de realiteit is dat we in een buitengewone periode leven en dat we buitengewone maat, uh, maatregelen moeten nemen. Dat betekent dat we niet alleen maar met hervormingen en bezuinigingen op een kort termijn de stappen kunnen maken om het begrotingstekort uh, terug te dringen. Er zitten dus een aantal lastenverzwaringen tussen. is het grootste deel nee, van, van Er van zitten een aantal lastenverzwaringen tussen, maar daar staat tegenover ook een verlaging van de inkomstenbelasting in 2013. Um, dus het gaat uiteindelijk, de maatregelen gaan we nog niet voelen. Er komt weer een uh, uh, verlichting aan. Moet hmm. ik er ook bijzeggen, maar moeilijk is het wel. De realiteit ja. is dat we op dit moment 10 miljard euro per jaar aan rente kwijt zijn. Dus geld, 10 miljard dat we niet kunnen uitgeven aan onderwijs, zorg, politie, dat soort dingen. Ja, dat is helder, maar het gaat en natuurlijk het om de is... keuzes die je maakt. Wat ja, ga je dan maar... duurder maken? U, u treft ja. eigenlijk uw eigen achterban, want ja. werkverkeer uh, wordt duurder. Nee, maar duurder. De, de VVD zal geen halleluja prediken op dit akkoord. Het zijn wel noodzakelijke maatregelen om op korte termijn ervoor te zorgen dat we, die, uh, dat, we dat begrotingstekort enigszins kunnen beteugelen. Het is niet ons verkiezingsprogramma, dus we zullen nog steeds inzetten op een liberaal kleine overheid. Min, hè, het probleem is niet ja. dat we te veel uitge of, of, of dat we te ook, we uitgeven. Of te te uitgeven. zodra de verkiezingen geweest zijn, dan eh, zodra het kan, gooien we dit akkoord weer over de schutting. Nee, er zitten een aantal noodzakelijke maatregelen in. We hebben daar, ik bedoel, de, de VVD kan in zijn upje van alles bedenken, maar er moet wel een meerderheid zijn in de Kamer. Met deze, met deze coalitie van die vijf partijen is er een meerderheid. Betekent dat dat we halleluja zingen bij dit akkoord? Nee, helemaal niet. Maar we zien het wel als noodzakelijk. noodzakelijk kwaad. Om ervoor te zorgen dat die overheidsfinanciën enigszins onder controle blijven. De liberale VVD heeft wel meer te slikken. Want niet alleen die belastingmaatregelen... maar er waren natuurlijk de afgelopen tijd heel veel compromissen... vanwege die gedogen regering. Het werd ook al even gezongen. We ja, het toch weer even over hebben over die, over die weigerambtenaar. Eh, toen er dan eindelijk een motie kwam waar u heel erg voor bent... om die weigerambtenaar af te schaffen, kon u niet instemmen? Omdat het CDA... Dat niet wilde? Nee, CDA, onze coalitiepartner, die vond dat echt een verschrikking. En het dreigde gewoon heel veel onrust te veroorzaken in een moment dat we bezig waren met een crisis aan te pakken. Toen de regering voorstelde om in eerste instantie even de rust te bewaren en voorlichting te vragen aan de Raad van State, dat advies van die Raad van State moet overigens nog komen. Ja. Toen eh, hebben wij heel rustig nagedacht en gezegd... we ruilen niet ons standpunt in. Hè, ik zeg het u nu even in een natje, maar geloof me... er zijn heel wat emoties eh, de revue gepasseerd. Nou ja, Dat was een van de kroonjuwelen. Eh, we, we wisselen niet dit standpunt eh, in. We handhaven ons standpunt namelijk eh, zodra het kan... Uh, Korte met te maken met die naar ja. waar we maken nu een pas op de plaats. Dat mm. is natuurlijk um, een, niet een fijn moment geweest, ook niet iets waar ik trots op ben. Hoe het werd, werd de tijd toegeschreven aan de SGP. Ja. Daarmee wordt de SGP veel te veel machten toegedicht. U zei, het, ook was de, het, CDA. het CDA staat behoorlijk voor de zee in de partij. Wat kreeg u voor reacties uh, laten we zeggen uit de homoseksuele achterban? Um, nee, er was begrip maar de, um, voor de situatie waarin we ons uh, uh, bevonden. Uh, maar er was natuurlijk ook. Uh, ja, mensen waren ook boos en buitengewoon emotioneel. Dus dat raakte je. Het raakte mij ook. En um, het raakte de fractie. Het gaat niet zozeer om mij. Ik ben woordvoerder. Dus dan trek je het meeste vuur op dit onderwerp. Maar het ging om de hele fractie. En het, het liet ook zien hoe moeilijk het soms is als je belangrijke beslissingen moet gaan nemen... op materiële thema's, financieel-economische situatie van het land... dat een pas op de plaats op een immaterieel thema... En ja, die uitruil wordt niet begrepen en dat snap ik ook. Dat u was, de, u was er heel eerlijk in. U heeft gewoon gezegd... ja, dat is het, nou, daarom hebben we het gedaan. Uh, Helpt dat? Wordt dat gewaardeerd? Of uh, wordt er juist verwacht dat je in de politiek wat, wat, wat minder transparant bent? Nou, ja, ik denk dat de politiek juist daarmee uh, zichzelf al jarenlang... Uh, in een moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd... door uh, A te zeggen en vervolgens B te doen en dan te zeggen, nee, maar mijn standpunt was toch maar B. Om dat goed te praten. Hè? Dus ik denk dat we daar uh, onszelf geen plezier mee hebben gedaan. En ik denk uh, dat transparant, open, eerder communiceren over waarom je bepaalde beslissingen op een bepaald moet nemen, ja. um, iets meer respect afdwingt. Maar laten we eerlijk zijn, ik heb wel echt een stroom aan negatieve reacties berichten over mij heen gekregen. Nu Tuurlijk. is die gedooging niet meer in feite. Uh, dus u kunt eigenlijk, want waarom zou u dat advies nog afwachten van de Raad van State? U uh. hebt het niet nodig. U bent tegen die wijgerambtenaar. Ja, maar het is, uh, we zijn de uh, demissionair, zoals dat heet. Ik, uh, we zitten nog steeds in een coalitie met het CDA. Yeah. En ik heb daarvan eerder deze week gezegd. Ook in dat opzicht bieden de ja, verkiezingen. Er worden allerlei grote beslissingen nu bieden genomen. Bieden De verkiezingen nieuwe kansen. Um, dus het is, ik denk niet dat we van deze regering nu uh, iets uh, moeten verwachten. Maar in de Je u, u kunt, u kunt toch gewoon stemmen. zeggen, joh, we zijn niet meer gebonden aan het akkoord. Laten ja, we maar het nou feit is dat we het, het advies van de Raad van State komt nog. En dan komt stel dat we. Ja, dat heeft u helemaal niet nodig. Ja, maar stel, ja, nee, zo werkt het dus niet. Oh. Want dan zijn er weer onderwerpen die door de Kamer controversieel worden verklaard. En dan heb je eigenlijk een minderheid is daar. Al goed voor. Ja, maar dit is niet controversieel. De meerderheid was tegen de weigerambtenaar. Ja, maar je hebt een minderheid, is, al, is, al, is er al om het controversieel te ja, Het is allemaal heel ingewikkeld. Okay, nou... Maar luister, het standpunt van de VVD is: weg met die weigerambtenaar. En ik hoop van harte dat we dat een volgende ronde wel kunnen vergeten. Kijk hoe liberaal u nog bent. U bent nog steeds voor een verbod op ritueel slachten? Uh, ja, we hebben als fractie dat standpunt uh, ingenomen. En ik heb net goed uh, naar de kritiek geluisterd. Maar waar het. het kijk, waar de discussie. U, u bent niet voor het convenant? Nee, de, de, maar het is niet mijn het is niet mijn portefeuille. Maar de discussie die hier net niet werd gevoerd is um, um, de. Houding ten opzichte van religieuze versus niet-religieuze, de ongelovige gelovige in deze samenleving. En dat is een buitengewoon gevoelige discussie, dus? uh, die uh, die ook in de Tweede Kamer uh, zich heeft afgespeeld en de VVD Tweede Kamerfractie heeft gezegd: wij zijn voor dat verbod met een heleboel voorwaarden, met een heleboel kaders. Nog steeds. Uh, Eerste helder. Kamer heeft anders besloten. Gaan we het aantal koopzondagen nu wel uitbreiden? Ik hoop het van harte. Ik hoop gewoon dat het vrij wordt gegeven. Dubbele ja. nationaliteit mag blijven. Um, de VVD um, is, als ik het helemaal goed heb... Um, en zoals, zoals dat altijd al was... Um, voor de huidige wet. En daar zitten een aantal uitzonderingen. Dat betekent eigenlijk nu al is er niet zoiets als het vanzelfsprekend hebben van twee nationaliteiten. Daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden en uitzonderingen op mogelijk. En wij zijn nu ons standpunt aan het bepalen voor het verkiezingsprogramma. Dus dat ga ik binnenkort lezen. Gaat u opnieuw pleiten voor een verbod uh, op religieuze symbolen voor ambtenaren in publieke functies? Weet u dat interview? He, u verwijst u naar een interview ja. in Dagblad de Pers. Daar heb ik met de journalist in kwestie hard op zitten voor uh, uh, filosofie. filosofie. Leren over en wat is nu precies een religieus-neutrale staat. Uh, en daar kun je eindeloos over denken. Dat moet je, dat heb ik geleerd, nooit doen in een interview. Want het gaat het volledig een. Uh, Iedereen precies de eigen partij viel dus over ik, u heen. Ik ben nu ineens uh, dat meisje dat uh, voor afschaffen van het hoofddoekje is onzin. Waar we het over hadden, is hoe richt je een religieus neutrale Ja, staat Daarom zeg in, ik dat ook zo. Juist om die pluriformiteit en diversiteit aan ja. geloof in de samenleving te waarborgen. En toen zei u, dan moet je eigenlijk uh, en toen religieuze symbolen. Eigenlijk zou je religieuze symbolen bij ambtenaren in een publieke functie niet moeten yes. willen. En vindt u dat um, nog steeds? Ja, dat dus dat is daar. Ik heb daar nooit een geheim van gemaakt, maar het is niet iets waar het landsbelang van afhangt of wat ik nee, morgen gerealiseerd. Ik, dat was. vraag ik ook niet. Maar je als je ik daarover vind. door filosofeert, dan denk ik, als je de diversiteit en de, de hoeveelheid aan religies in de samenleving wil koesteren, dan is een religieus neutrale overheid van groot belang. Ik weet niet, ik vind niet dat u er duidelijk op wordt. Nou, toch wel. Ik zeg niks anders dan in het interview. Ja. U, uw collega Tovik Dibi hebben even uh, een reactie op u gevraagd eigenlijk. Want uh, oh. dat is een van de mensen waarvan ja. u wel eens hebt laten vallen... dat u erg met hem kunt lachen, toch? Mm -hmm. Met Tovik Dibi. Uh, wat vindt u van zijn, eigenlijk zijn kandidatuur nu voor de lijsttrekkerschap? Dat is zijn afweging, ja, maar dat is, daar kan ik echt niet in okay. treden. Dat is iets aan een partij aangegeven. Hij heeft wel een tip voor u voor de komende regeerperiode. Nou ja, de, naar binnen gekeerde gesloten, bang voor, voor de buitenwereld, gevoel wat je toch zag bij deze coalitie... door de samenwerking met de PVV. Volgens mij is dat iets wat indruist tegen waar de VVD voor zou moeten staan. Dat is volgens mij toch echt een internationale partij. Dus ik denk dat zij, dat internationale, ook omdat ze uit Europa komt... ze daar veel meer werk van moet maken. U moet zich weer internationale opstellen. Niet nu nu hè, de PVV niet meer over uw schouders meeloert... Goed ja. advies? Ja, nou, ik geef hem ook wel eens een advies. Ja. ja. <laughs> wat ik ja. zeg, u wordt er niet duidelijker op. Nee. Het, het, het wordt wel het thema hè, bij de verkiezingen. Dat internationale Europa. Ik bedoel, ja. Wilders heeft al aangekondigd daar ja, vol tegen in strijd nee. te gaan. Ja. Um, we, we moeten even zien wat natuurlijk het thema. Wat mij betreft wordt het thema onze economie. En het huishoudboekje van Nederland. En wat goed is om Nederland op koers te, te, te laten blijven. En dat betekent dat je. Um, ik bedoel, geen enkel land kan op basis van zijn eigen vraag en consumptie bestaan. En wij maken deel uit van een groter geheel, de Europese Unie. Dat betekent niet dat je die EU heilig hoeft te verklaren. Ik heb zes jaar in het Europese parlement gezeten. Uh, Europa is net zoals het Rijk, de provincie en de gemeente, verworden tot een bureaucratie. Daar moet je vooral, zeker als een liberaal, kritisch uh, tegenover staan. Maar we hebben Europa nodig. wel degelijk je voordeel maar doen in het kader van... Onze veiligheid, vrijheid en zeker ook welvaart. Wilde die wil naar de rechter om dat Europees Noodfonds af te schaffen? Wat vindt u van dat initiatief? Ja, het verraste mij omdat uiteindelijk de, Kamer, de Tweede Kamer daartoe besloten heeft. En wat mij betreft is dat een democratische beslissing. Ik heb uh, de maar juridische de ins en outs heb ik nog niet uh, kunnen bestuderen en me nog niet over laten adviseren. Hmm. Uh, maar het verbaasde me zeer. Ja, maar wel een goede partner om mee samen te werken naar de verkiezingen. Nou, dat heeft u mij niet horen zeggen. Okay. Hoe staat het met uw strijd tegen de motorbendes? Uh, er is... Uh, luister, uh, op de motortouren uh, staat iedereen vrij. Mij ook. En dat moet je vooral van genieten. Maar uh, daar heb je geen kogelvrij vest of een raketwerper bij nodig. Dus dat was even het uitgangspunt. En we, wat we hebben gezien is dat er een aantal clubs in Nederland... en Motor Bennis is altijd gevaarlijk, Dus je moet het hebben over, zoals het heet, Outlaw Bikers. Uh, ja, als je want anders, nee, maar anders generaliseer je elke motorrijder. En dan heb ik weer morgen een uh, inbox uh, vol met boos Ja, berichten. is dat zo? Ja. ja. Um, maar uh, denk aan Satudara, Hells Angels. Uh, daar uh, zitten echt hele grote criminelen tussen. en mm. Er is een soort situatie van straffeloosheid ontstaan. En ik heb toen tijdens de begroting november gezegd... er moet echt een einde aan komen. Elke crimineel verdient straf. Um, uh, natuurlijk, een woninginbraak is heel zichtbaar. Maar intimidatie, afpersing, bedreiging, wapenhandel, drugshandel... moord en doodslag, daar mag men niet mee wegkomen. Ja. En, uh, uh, en omdat je toevallig tot de Hells Angels en Satudara uh, behoort... betekent dat niet een vrijbrief om te doen en laten wat je wilt. Nee, u zat, u zat uh, vond ik uh, indrukwekkend, uh, bij Paul Witteman... tegenover de baas van Satudara, uh, achter hem... Uh nog zes van die gigantische mannen die er vervaarlijk uitzagen. Ik ja. heb me laten vertellen, buiten ook nog meer. Ja, dat was onaangenaam. Ja. Ja. Is, is, dat, ja, is dat onaangenaam? Nou ja, je, je, um, ik heb later overigens, dat moet ik erbij ze zeggen... na de uitzending um, goede gesprekken gevoerd Gezellige met de heren met van, van de Satudara. Echt? Nou, gezellig een biertje is wat overdreven, maar we hebben gesproken. Um, uh, waarbij zij geen blot, blad voor de mond namen en ik ook niet. Dus dat vind ik ook fair, hè, als je de dialoog met elkaar durft aan te gaan. Dat was niet intimiderend. Um, dat was, die gesprekken waren mm. helemaal niet intimiderend... maar het is natuurlijk als er zes uh, mensen om zich om jou heen uh, scharen... en die kijk je nogal wat indringend aan en zijn tenminste een stuk groter. En, uh, en ja, ik bedoel, dat, dat voelt dan een beetje intimiderend. Nou, ik had wel een versnelde hartslag tijdens, mm. uh, tijdens het interview. Maar ik was ook ervan overtuigd dat het niet ver was... als ik uh, het zou zeggen in de Tweede Kamer... om vervolgens niet direct de confrontatie aan te gaan. Gisteren nog drie leden van Dara opgepakt... omdat ze een portier in Tilburg mishandeld zouden hebben... Uh, te zien op camerabeelden, maar die portier doet geen aangifte. Want bang voor represailles. Ja, dat is nou precies waar we vanaf uh, moeten. Elke crimineel verdient straf: en intimidatie, bedreiging, afpersing, geweld, ga zo maar door en erger, mag niet beloond worden. Dus ik dat, dat die clubs verboden moeten worden. Nou nee, ja, kijk, het, is, het gaat wel heel ver om te zeggen... dus de club moet verboden worden. Maar als er zoveel zaken lopen die er nu lopen... en het leidt uiteindelijk allemaal tot veroordelingen... dan kan er volgens eh, het burgerlijk wetboek... En de, Hoog, en de jurisprudentie van de Hoge Raad... kan het uiteindelijk leiden tot een verbod. Dat is helemaal niet waar ik op uit ben. Maar ik ben wel uit op een harde aanpak van iedere crimineel... die denkt dat hij er zomaar mee wegkomt... terwijl andere mensen echt vergaande consequenties ja, daarvan moeten dragen. In gaan. Duitsland doen ze dat wel, hè? Er zijn al een aantal ja, van die clubs verboden. Klopt, in Duitsland zijn er al... Een aantal verboden. In andere landen proberen ze dat uh, ook. En het is wel een veegteken. Um, en zeker als een organisatie leidend gaat worden in een crimineel netwerk, dan is een uh, verbod uiteindelijk wel voor de hand liggend. Maar nogmaals, dat is niet mijn doel. Mijn nee. doel is uh, uh, stop uh, aan de praktijken van deze heren. Het is genoeg ja. geweest. Nou ja, over zo'n verbod zeggen die advocaten natuurlijk ook. Uh, ja, luister, als, als die leden crimineel zijn, is de, is de club nog niet crimineel. Hè? Nee, dat klopt. Want dan zeg je, jij ja, je hebt ook criminele voetbalsupporters en dat soort zaken. Daarom zeg je. In de katholieke en, ja, kerk zit precies. ook crimineel. Nee, nee dus... maar daarvoor zeg ik, het is geen doel op zich. Dat moet het ook nooit zijn. Um, maar uiteindelijk is er een wetsartikel en is er jurisprudentie... Um, dat als alles, in, alles daarop wijst, dat kan niet zomaar... er moet echt wel wat, heel wat gebeuren, dan kan dat leiden tot een verbod. Maar dan ja. hebben de heren dat echt aan zichzelf te danken. U wilt door hè, met de VVD? Ja, we hebben afgelopen maandag hadden wij onze selectiegesprekken zoals het dan heet. En um, toen heb ik aangegeven dat ik na enig nadenken nog heel graag voor de 500 procent daarvoor uh, nog een periode ja, wil gaan. En gelukkig zei de partij dat ze ook met u door willen. Ja, ja, dat is wel Alhoewel betre. u natuurlijk nog niet weet op welke plek u komt nee, staan. Nee, nee, ik heb nog geen idee. en dat is, uh, dat is zo, ga zo gaat dat ook. Dat is, uh, je tweede Pinksterdag, als het goed is, komen... Er weer allerlei mensen bij elkaar. Dan wordt de volgorde van de lijst bepaald en krijgen wij ons telefoontje. En, en dan zit u de uh, hele dag uh, nerveus bij de telefoon? Nee, ik, nee, nee je krijgt s'avonds een telefoontje. Oh. Dus je moet hem wel even aan hebben. Maar dat u komt allemaal. toch gewoon hoog te staan? Daar heb ik echt geen idee van. Nee. Hmm. nee. U wilt door als Kamerlid of als bewindsvrouw? Nee als je op de, kamerlijst, op de lijst ja, voor de Tweede Kamer en dan ga je voor het Kamer. Maar zou je niet liever dan ook weer in de regering zitten? Ja, dat is me de vorige periode ook heel vaak gevraagd. Ja. Maar ik vind dat een beetje een rare vraag. Eén, moet je maar um, de grootste worden? Um, bepa kunnen bepalen wie ja. er nou, in de, de coalitie vanuit, als bewindspersoon plaatsneemt? En ben je ook nog van heel veel externe factoren afhankelijk? Ja, natuurlijk allemaal. Ik heb wel gezegd, maar, maar, maar, maar je kunt ik heb je ambitie wel eens gezegd, toch wel uitspreken. Ja, nou, Ik heb wel eens gezegd dat ik... Uh, als ik een, een, een staatssecretariat uh, zou ambiëren... dan zou dat bijvoorbeeld... Europese zaken zijn. Dat hm. zal voor niemand een verrassing zijn. Maar het Kamerlidmaatschap vind ik echt dag in dag uit een Prachtig. groot feest. Ja. Mark van der Horst, ex-VVD-wethouder, ja. oud-baas van nu, Die heeft er ook een mening over. Nou, Janine is, is de toekomst natuurlijk voor de VVD. <laughs> en uh, ik zie haar eerder minister-president uh, worden dan uh, Nelly Kroes. Uh, bekend. Iemand gaat altijd een keer weg. Dus ook Mark Rutte. En gelukkig hebben we haar nog. <laughs> nou... Ja, Mark is schat. Ik, uh, ik, ben de, de politieke... ik bedoel uh, nu niet nee. Mark Rutte, maar Mark van der Horst. Ja, Mark van der Horst. Ja. Nee, maar Mark van... Ik had een totaal andere loopbaan... en ik ben een politieke per ongeluk een beetje ingerold. Maar um, ik, ik werkte bij in de private sector, notabene... toen ik een advertentie in de krant in het parool zag... Voor, uh, voor een politiek assistent van Mark van der Horst. En ik solliciteerde... En hij dacht, wat komt ze doen? Want ze heeft helemaal geen kaas gegeten van die lokale politiek. En ik dacht, wat spannend en wat een spontane beslissing van Hij sleurde u mij. de politiek in eigenlijk. En hij, we hadden een klik en hij sleurde mij inderdaad de politiek ja. in. Maar ja. goed, hij zegt, dit is gewoon minister-president materiaal. Ja, nou, dat, is, dat, is, dat is een groot compliment. <laughs> en u kunt goed complimenten incasseren, begrijp ik. Wat zou een mooi jaar zijn voor u om minister-president te worden? Nee, hou op zeg. Nee, ik ga eerst, uh, ik ga echt, uh, september uh, uh, komt eraan. Dan hebben we onze verkiezingen, 12 september, en uh, ik ben strijdbaar. De inzet is een zo groot mogelijk mandaat voor de VVD. Ja. En uh, ik heb er zin in. Ja, je moet het ook nooit zelf zeggen, als je het wil worden ook. Nee, maar het is ook echt, het is gewoon niet in vragen, weet je. Het is, uh, Mark Rutte doet het fantastisch. Um, en ik, ik hoop van harte dat hij nog een keer ons land uh, uh, gaat leiden. Ja, is, heeft u wel een voorkeur van voor coalitie? Nou, nogmaals, uh, heb ik net ook gezegd, ik vind het vrij arrogant om daarop voor om uit te over lopen. De verkiezingen heen eerst te maar eens, laat die partijen nu eerst eens op eigen kracht zien wat ze in huis hebben, wat ze willen bereiken. En de kiezer uh, zich laten uitspreken. Ja, nee, maar goed, het ligt natuurlijk toch voor de hand, omdat er nu zo'n mooi <laughs> Koendersakkoord akkoord ligt, ja. Uh, uh, ja, dan zou het raar zijn als dat ineens weer allemaal letterlijk over de schutting gegooid zou worden, als die verkiezingen geweest zijn, of niet? Uh, nee, er, zijn natuurlijk, nee, er, zijn, er worden nu maatregelen genomen die noodzakelijk zijn. Daar zitten um, hervormingen in, er zitten bezuinigingen in... er zitten helaas ook een aantal lastenverzwaringen in. Daartegenover staat een verlaging van de inkomstenbelasting. Dat moeten we niet vergeten, dat blijf ik dus even herhalen. Um, maar ik hoop van harte dat we na de verkiezingen in staat zijn... om nog meer hervormingen en bezuinigingen door te voeren... en de lastenverzwaringen een hal toe te roepen. Noem, noem één belangrijkste hervorming waar, waar u nog op hoopt. Maar... Daar ga ik u even lekker nog niks over verklappen. God, dat is dus dat valt dan weer ontzettend tegen. Maar desalniettemin wa was het een, een, een leuk en ook heel verhelderend gesprek waar ik u van harte voor dank. vvd kamerlid Janine Hennis-Plascha. In volgende uur gaan we debatteren met Robert Schumacher en Bram Bakker over plastische chirurgie of therapie. Maar nu eerst de Vrijdagmiddag Live bonus-trek. Op de radio hoort u hem tot aan de ster. Maar op internet kunt u hem in zijn geheel horen en zien. Hier is, uit, uh, internet moet ik zeggen, vrijdagmiddaglive.avro.nl Ellen Ten Damme. Als ik de dorst drink van het wachten en de tijd slik die je morst. Als ik de lange lege nachten weer begraven in mijn borst. Als ik de honger weer verbijten van jouw veel te verre moord. Als ik de dagen stil zal slijten die door zwijgen zijn verstoord Durf jij, durf jij, me dan te zeggen dat je komt? Durf jij, durf jij? Als ik door distels naar je toe kruip, op een brandend pad van een vriend. Als ik door oerwoud naar je toe sluit, angstig rillend als een kind. Als ik rivieren overzweel, naar het land waar jij vergaat. Vrijdagmiddag live! Avro. Het wordt vanzelf weer zaterdagmiddag twee uur. Het is maar een half uur. Maar wel een half uurtje. zo power. Ons. Dat wou ik zeggen. Tijd voor de Tros Autoshows. Het ja. ja. crisis in de Franse auto-industrie, maar wel een nieuwe Peugeot 208 in de showroom. Mark my words. Rijden met de Renault Twizy. Wat veert het?